8 uur. Het NOS-journaal. Doral Megens. Opnieuw aardbeving in Groningen. Zeker 30 doden bij demonstratiemijnwerkers Zuid-Afrika. En opstelten wil verplichte alcohol- en drugstest. Groningen is voor de tweede keer binnen 24 uur opgeschrikt door een aardbeving. De aardschok had een kracht van 3,4 op de schaal van Richter. Volgens het KNMI is het nog onduidelijk hoe groot de schade is. In veel muren zijn scheuren ontstaan. 900 mensen uit dorpen ten noorden van de stad Groningen en uit Appingedam... belden het alarmnummer om te vertellen dat ze een aardbeving voelden. De hulpdiensten hoefden niet uit te rukken. De schok van 3,4 was de zwaarste in Groningen in zes jaar. Het epicentrum lag bij het dorpje Loppersum. De bevingen hebben te maken met de gaswinning. Volgens het KNMI zijn er in het gebied jaarlijks 30 tot 40 bevingen... maar die zijn meestal niet of nauwelijks te voelen. Dood het dodental door het geweld bij een mijn in Zuid-Afrika... is volgens de minister van politie tot boven de dertig opgelopen. Gisteren opende de politie het vuur op stakende mijnwerkers. Sommige mijnwerkers waren bewapend met speren en kapmessen. Ook beschoten ze elkaar en de politie. President Zuma veroordeelt het geweld en is diep bedroefd, zegt hij in een verklaring. Hij heeft de politie de opdracht gegeven er alles aan te doen om de daders aan te pakken. De gevechten waren bij een platinamijn. Die staat centraal in een conflict tussen de leden van twee vakbonden... De politie gebruikte eerst traangas en daarna een waterkanon om de stakers uiteen te drijven. Toen de mijnwerkers niet reageerden op het bevel om de wapens neer te leggen, opende de politie het vuur. Minister Opstelte van Justitie wil verdachten verplicht laten meewerken aan alcohol- of drugstesten. Vooral bij geweld in uitgaansgebieden of tegen hulpverleners is volgens hem vaak sprake van dronkenschap of drugsgebruik. Als dat door zo'n test komt vast te staan, kan de rechter een hogere straf opleggen. Verdachten weigeren nu nog vaak mee te werken aan zo'n test. Als de test verplicht wordt, kunnen verdachten ook worden vervolgd voor het weigeren ervan. GroenLinks wil voor ruim 9 miljoen huishoudens stroom opwekken met windmolens op zee. Lijsttrekker Jolande Sap lanceert daarvoor vandaag het actieplan Met de Wind in de Rug. De partij wil energiebedrijven ertoe verplichten een jaarlijks oplopende hoeveelheid Noordzeestroom te leveren. Nu de olie opraakt, is het tijd om terug te grijpen op wind, de eeuwige bron van groene energie, zegt Sap.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 Morgen is het volop zonnig met temperaturen rond 30 graden. En ook zondag is er veel zon. Dan wordt het opnieuw op veel plekken tropisch warm. Aan Verkeersinformatie: files op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft Zuid 4 kilometer. En op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij knooppunt Kleinpolderplein Polderplein 4 kilometer. In beide gevallen zijn de rijstroken weer vrij.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 Snel goedemorgen. Het is vrijdag 17 augustus. GroenLinks wil meer stroom van de Noordzee. We gaan straks eens even bellen met de lijsttrekker. We volgen ook vandaag het spoor van faillissementen. Het blijkt heel simpel te zijn om te frauderen. Muziekloaden, dat is ouderwets. Streamen, dat is pas hip. Wat het is en hoe muzikanten er geld aan gaan verdienen, dat hoort u zo. Maar eerst naar Groningen, want afgelopen nacht... werd de omgeving van Loppersen opgeschrikt door een aardbeving. We zitten nog van te beven eigenlijk, want het is behoorlijk geweest hier. In gisteren was de kracht van de aardbeving al 2,4 op de schaal van Richter. Gisteren sloeg de naald uit richting de 3,4. De zwaarste beving in zes jaar. Kanemi over de oorzaak van de beving. Aan de basis ligt de gaswinning die daar plaatsvindt in het Groningenveld. Uh, er wordt ontrokken uit de ondergrond. En dan moet je je voorstellen dat daardoor het, uh, het spanningsveld van het natuurlijke evenwicht waarin de aarde verkeert... Uh, ver ...veranderd en dat wordt weer hersteld door, uh, door aardbevingtjes langs uh, breuken. Bij het KNMI kwamen honderden meldingen binnen van schade. Vooral uit Loppersum en de omgeving. Ook Gerwaring, die een muziekwinkel heeft in Loppersum, voelde de beving. Overal uh, muziekinstrumenten natuurlijk. Die staan in ieder geval nog wel gewoon overeind. Naar achteren gaan we toe. Want de scheuren zijn buiten te zien. Oh ja, stukken voeg liggen uh, op de grond. Een stukje steen eruit. Ja. We gaan de schuur in. Studiootje eigenlijk zo te zien. Oh ja, daar zie je inderdaad een scheur van boven naar beneden lopen. Het was En die is nieuw? Ja, dat is een nieuwe, ja. Want, want de muur is gepleisterd. Ja. Dat had ook nog ergens met een aardbeving te maken, of dat niet? Ja, nee, dat is gewoon restauratie. Maar in 2006 hebben we dat helemaal laten doen. Ja. En, uh, dat het was na de vorige aardbeving? Drie, drie maanden ervoor. Oh, dus het was nog niet uitgehard En toen, uh, wij spreken, toen uh, kwamen al uh, ja, de scheuren en uh, al die drama. Zeg maar. ja. Toen had u behoorlijk wat, uh, wat schade. Ik heb bovenop het pand staan ook wat kantelen. En, uh, die zijn ook allemaal gescheurd. Ja, daar zou je erop op moeten klimmen. Ik heb net gekeken. Dan gaan we nog een trappetje op. Een ladder eigenlijk. Oh ja. Dan gaan we de rand over van het dak ook daar allemaal scheuren. Platte dak er staan inderdaad kantelen op. Hier ligt het er al. Dit ja. heb ik al keer. Elke keer gaat daar meer af. En hier heb je bijvoorbeeld kantelen zeg maar, en die zijn dwars door. Zie je wel? De stenen zijn dwars door ja. gescheurd. Dwars door. En dat komt allemaal door de aardbeving. Ja, ja. Want uh, wij zijn hier dan eens in de zoveel jaar, maar u ja. heeft het veel vaker. Hè? Ja, gisteren was er ook geen. Die was dan lichter, 2,4 schijnt het. En, uh, maar dat, ja, het is net of er een trein onder je huis doorkomt. En, uh, en eergisteren was het eigenlijk uh, ja, dat is net of een, een tank tegen je huis aan rijdt. Zo, zo moet je het voor, uh, voorstellen. Die was 2,4. Die ja. van gisteravond was 3,4. Wat was daar dan het, dan het verschil tussen? Wat voelde u? Ja, kijk, uh, uh, uh, je ziet gewoon de, de grond ook heen en weer uh, golven. golven. Ja. Je ziet het ook echt golven, zeg maar. Ja, dat is wat er gebeurt. En mijn vrouw die stond allemaal in paniek. Die, die hield de kast tegen. Zo ging dat heen en weer. En mijn zoons bed ging heen en weer. En dat was half elf. Dus uh, ja, dat, het is een beetje een rare gewaarwording. Maar aan de ene kant raak we eraan gewend. Maar uh, toch ook weer niet. Nee, is het toch wel weer steeds? Ja, je schrik je kapot. Want ja, uh, ja, je weet niet wanneer het komt. En we, toen die uh, van eergisteren kwam, dacht ik dat oh, zal het weer een half jaar duren. Maar niet uh, binnen 24 uur nog een keer heen. En dan nog veel heftiger. Ja. En dan is het te wachten op de NAM, hè, geloof ik, want die, die, die moet met schadevergoeding komen. Want eigenlijk staat wel vast dat dit te maken heeft met de gasleiding. Ja. ja, dat klopt. Ja, nou ja, goed, we, moeten nou, we gaan nou weer foto's maken. En de, de vorige keer, met de, toen heb ik, ja, ik geloof een kwart gekregen van wat ik aan daadwerkelijke aantoonbare schade had. En daar moest ik voor tekenen dat ik niet weer een claim zou leggen. Maar ja goed, dit zijn nieuwe scheuren en ik, ik weet dus niet wat ze, wat ze dus nu gaan doen. Dus, uh... En dat betekent dat u, u moet het nu gaan melden? U moet foto's maken? Wat, wat is de procedure? Ja, je, je, er is een, uh, een site en dan, uh, daar kun je dus melden dat je schade hebt. Je, gaat alles, uh, la, je legt alles uh, via foto's vast. Ja. Dat heb ik al nou ja, een keer of vier eerder gedaan, dus ik heb een heel mooi uh, dossier inmiddels. En uh, dan uh, komen ze langs en dan gaan ze dus de schade vaststellen. En, ja... Dat was heel triest, ja. Ja. ja. U lacht erom, maar ik ja, kan me nee, voorstellen ik dat ik niet blij wordt. Bl ja, ik lach, maar ben niet blij. Nee. We kunnen er niets aan doen. Dat zijn Geer Warenkaart Loppersum. De bijdrage was van verslaggever Rinkkamer. Kamer. Terwijl het geweld zich uitbreidt, beëindigt de Verenigde Naties de waarnemersmissie in Syrië. Onder de huidige omstandigheden kunnen de waarnemers onmogelijk hun werk verrichten. De missie loopt komende zondag af. Wel blijft een klein team van militaire adviseurs en experts... op het gebied van politiek en mensenrechten actief in Damascus. In Damaskus is ook nog onze correspondent Sander van Hoorn. Sander, dat de waarnemersmissie stopt, dat komt niet echt als een verrassing. Um, hoe vinden ze dat trouwens in Syrië? Zijn ze daar blij of opgelucht? Um, ik denk dat het niet zoveel uitmaakt. Kijk, de meeste mensen die uh, elke dag weer geraakt worden door uh, tanks, door vliegtuigen... die weten dat de waarnemers toch geen verschil maken. Dat verwijten ze die waarnemers ook niet echt, hoor. Want uh, die waarnemers ze zijn maar te weinig. Uh, ze zijn er om toe te zien op een staakt het vuren... wat er werkelijk niet één seconde geweest is. En die laatste verlenging, een maand geleden... die was er ook alleen maar onder de voorwaarde dat nu het vuren toch echt zou staken. Of in elk geval het inzetten van zware wapens. Nou ja, iedereen weet dat dat verre van gebeurd is. Ik bedoel, vannacht... Hebben we hier nog uh, in Damascus, eigenlijk in bijna alle buitenwijken, uh, de tanks horen schieten. Dus ja, wat dat betreft kunnen die waarnemers hier ook niets meer. En wat je de laatste tijd zag is dat vooral de uh, politieke tak, de uh, niet-militairen, dus de niet-blauwe helmen... die gingen er nog op uit. Die gingen nog praten met de regeringen, en met de oppositie. Dat was eigenlijk het meest effectieve team. En ja, vandaar dat zij dus ook blijven. Ja, er blijft dat, dat, dat team. En dat is, noemen ze een team van experts. Hè? Kunnen ja. die uiteindelijk nog wat betekenen? Nee, uiteindelijk natuurlijk niet. Want kijk, zo'n zo klein team, of het nou echt blauwhelmen zijn... of, of een, een, een politieke expert, ze kunnen natuurlijk hier nooit vrede brengen. Wat dat betreft is het uh, echt al veel te ver. Ze kunnen hooguit faciliteren, een beetje toezien. En dat, dat is wat ze doen. En uh, uh, die, die waarnemers, die blauwhelmen, die dan in hun hotel zitten... ja, dat is veel te frustrerend voor iedereen. Dus vandaar dat die missie gestopt wordt. En dan blijven ze hier met een klein kernteam om te faciliteren, om de contacten warm te houden... dat mocht er ooit nog eens een echt staakt het vuur komen... mochten er dan weer nieuwe blauwe helmen nodig zijn... dat ze in elk geval in een warm bedje vallen. Nou, wordt er natuurlijk al door nog steeds uh, op geholpt in ieder geval. De Verenigde Naties komen ook met een nieuw diplomaat naar voren. Wie is dat eigenlijk? Dat is een Algerijnse topdiplomaat die uh, uh, geen onbekende is in de regio. Ten eerste is het een, een Arabier natuurlijk. Dat, dat, dat is handig als je uh, hier probeert te werken. En hij heeft al eerder vrede weten te bereiken... tussen de strijdende partijen tijdens de Libanese burgeroorlog. Dus hij weet wel waar hij het over heeft uh, als je praat met groepen... die elkaar echt naar het leven staan. Die verwikkeld zijn in, laten we het gewoon weer eens noemen, een burgeroorlog. Maar uh, hij weet natuurlijk ook dat het uh, een hele moeilijke situatie is. Eentje waar een andere top... Zijn tanden op heeft stuk gebeten. En vandaar dat het nog altijd niet officieel is. Het lijkt zo. Um, en wat, wat, wat nu de situatie lijkt te zijn, is dat hij garanties wil van met name de Ver Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Die moeten hem steunen. Die moeten hem een ander mandaat geven dan wat Kofi Annan had. Want als hij precies hetzelfde gaat doen als Kofi Annan, dan is zijn analyse... en ik denk dat hij daarin gelijk heeft, dat ook hij zal falen. Dus om te slagen heeft hij meer medewerking nodig. En eigenlijk zegt hij, Rusland en China geven me een iets grotere polstok. Uh, ja, en uh, als ik uh, iets uh, hard zeg tegen de Syrische regering... steun mij daarin, want ik zal niet zomaar iets hard zeggen. Wat dat betreft weet hij dus hoe gevoelig dat soort sectarische strijd is. Want dat was het natuurlijk in Libanon ook. Dus hij, hij wil gewoon zeker weten dat als hij iets voorstelt... als hij met een plan komt, dat hij dan rug, rugdekking heeft. Helder. Dankjewel, Sander. Sander van Horen was dat vanuit Damascus. Straks muziekstreaming. Dat groeit veel sneller dan het downloaden van muziek. Er zijn geen files meer. Die twee files zijn opgelost. De twee files zijn opgelost. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Het is kinderlijk eenvoudig om te frauderen, frauderen met een faillissement. Dat erkent het Openbaar Ministerie in deel drie van onze serie over faillissementen. Pakkans is nog steeds niet groot. Het Openbaar Ministerie wil daarom de controle op de inschrijving van bedrijven... bij de Kamer van Koophandel, dat die wordt aangescherpt. Het is te makkelijk om failliete bedrijven te laten verdwijnen... achter een rookgordijn van BV's en stichtingen. Volgens fraudeofficier Wim Bolle kan justitie-faillissementfraude niet aanpakken... als de voordeur voor fraude bij de Kamer van Koophandel wagenwijd openstaat. Onze verslaggever, Gert-Jan Dennekamp, die dook de archief in. De archiefkasten gaan rollen als rechtercommissaris Minke Meles aan een groot wiel draait. In het faillissementsearchief van de rechtbank Amsterdam krijgt ieder jaar een aparte kleur. Welke kleur hebben we dit jaar? Geel is 2012. Ja. En daar staat een hele rij mappen. En we worden nu geholpen door... Mijn naam is mevrouw Balei. En u houdt de administratie bij. En we ja. zitten op... 583 zaken. Halverwege het jaar 583 zaken. Is dat eigenlijk veel? Ja, best wel, ja. Ja. Ze hebben hier keihard gewerkt de afgelopen weken. Ja, het neemt enorm toe, ja. het aantal faillissementen. Ja. Geel is 2012. Ja. Die staan onder... Wat is dit van kleur? Oranje-rood. Dat ja, nou, is 2011. 2011. Ja. Hoeveel waren het er in 2011? Ja, we weten natuurlijk niet heel precies op dit het laatste nummer, want er kunnen al faillissementen opgegeven zijn en dan gaan ze uit de kast, dan gaan ze naar het archief. Maar nu het laatste nummer uit 2011 is 776. Dus in 2011 zo'n 800 en nu zitten we al op ruim... 5,83. In dit ja, tempo worden er dit jaar 40% meer faillissementen uitgesproken in Amsterdam. En dat is een landelijke trend. Minke Melissen is voorzitter van de Vereniging van Rechte Commissarissen. Zij houden toezicht op de faillissementen. Volgens haar is er nu wel meer aandacht voor de aanpak van fraude... Maar het is nog maar een begin. Ja, het aantal zaken dat wordt opgepakt, ja, dat is nog een klein aantal. Daar, kan, daar zouden we nog wel wat bij kunnen. Als je echt een signaal wil geven. En dat is volgens u wel nodig? Dat zou wel helpen. Ik denk dat er nu nog bij heel veel mensen de indruk bestaat van nou, daar kom je wel mee weg. En dat is ook wat u merkt als u ze oproept en ze tegenover u zitten? Soms wel, ja. Op haar bureau ligt een brief van een curator die aangifte heeft gedaan van fraude maar het Openbaar Ministerie heeft hem verteld dat daar niets mee gebeurt. Ja, de curator uh, ja, die zegt dat ook. Hij vindt dat frustrerend. En dat deelt u misschien ook wel? Ik snap dat wel. Ik snap het wel. Ja, het aantal zaken dat wordt opgepakt, ja, dat, dat is nog een klein aantal. Daar, kan, uh, daar zouden we nog wel wat bij kunnen. Als je echt een signaal wil geven. Toch zit het Openbaar Ministerie niet stil... Deze week reisde officier van justitie Wim Bol op het terrein voor een fraudezaak naar de rechtbank in Amsterdam. En gisteren naar Arnhem. Het opzetten van het draalspoor, fluitje van de cent in Nederland. Volgens hem is het makkelijk om te frauderen met bedrijven en faillissementen. In Nederland is er nauwelijks controle op wie er als directeur van een bedrijf wordt ingeschreven. Het zou veel eenvoudiger zijn om uh, aan preventie te doen en aan de poort al te zorgen dat er niet te veel mogelijke fraudegevallen binnenkomen. Dus door de Kamer van Koophandel al ervoor te laten zorgen dat niet Jan en Alleman die helemaal niks met zo'n onderneming te maken heeft en die niet eens traceerbaar over een adres, uh, fatsoenlijk adres beschikt, dat die toch niet ingeschreven kan worden als directeur. Dat zou al veel schelen. Zijn afdeling behandelt de grote faillissementzaken. Maar de mogelijkheden zijn beperkt. En nu het aantal faillissementen toeneemt... vreest hij dat er ook meer wordt gefraudeerd. En de bedoeling is dat wij 60 tot 80 zaken per jaar eh, oppakken... en daadwerkelijk onderzoeken en voor de rechter brengen. Heeft u dan een idee hoeveel u vervolgt van de totale berg aan fraude... Nee, daar kan ik moeilijk wat van zeggen. Uh, er wordt wel gesteld dat uh, van alle faillissementen... er pakweg uh, in een derde van de gevallen wordt gefraudeerd. Dat het veelvuldig voorkomt, dat uh, mogen duidelijk zijn. De serie kunnen we veel langer maken. Maar de patronen zijn vaak dezelfde. En de daders komen er vaak mee weg. Er is nu meer aandacht voor faillissementsfraude. Maar een effectieve aanpak... Is er nog niet. En morgen, aan het slot van de serie... hoort u een gesprek met hoogleraar Tineke Hilverda. Hoogleraar faillissementfraude aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Muziekwereld muziekwereld is in razend tempo aan het veranderen. Bands en platenmaatschappijen halen steeds meer inkomsten uit diensten als Spotify en Pandora. Voor een paar euro neem je een abonnement... waarna je via internet zoveel muziek kunt afspelen als je maar wilt. Deze streaming muziekdiensten die groeien vijf keer harder dan diensten als iTunes... waarbij je de muziek downloadt. Ferry Rozenboom is oprichter van muzieklabel Excelsior Record Recordings. Goedemorgen. Prima. Merkt u zelf ook uh, die enorme groei van die streamingdiensten? Uh, ja, alleen maar omdat ik hem zelf uh, heel <laughs> vaak gebruik. Met name Spotify. Maar ook uh, iets als Deezer wordt, uh, ja, wordt zeker gebruikt. Uh, doe mezelf ook. Ja. Hoe kan dat? Wat, wat is er um, ja, makkelijker aan? Nou, ga maar na. Je hebt uh, op je iPhone eigenlijk alle platen bij de hand uh, die je uh, maar zou willen draaien. Dus dat is natuurlijk een prachtig uh, gegeven. Ja. En voor de artiesten, de muzikanten, is het ook aantrekkelijk? Ja, in die zin dat er uh, eindelijk uh, normaal wordt afgerekend over het gebruik van de muziek. Uh, in plaats van dat mensen uh, illegaal uh, muziek uh, downloaden, zeg maar. Je... Dus ja, ze krijgen voor elke keer dat er een liedje van hen wordt gebruikt, krijgen ze een beetje geld. Ja, dus ja. dat is een, uh, een, een positief iets. Want dit valt allemaal niet illegaal te doen. Nee. Nou ja, er zullen ongetwijfeld andere jongens <laughs> ja, nou, u zijn. U zei het zo heel hard. En, uh, ja. de account ophalen, maar eh, nee, ik denk dat uh, 99 van de 100 uh, gebruikers van Spotify keurig uh, een uh, een beetje geld betalen daarvoor. Ja, dat betekent dat dat voor de muziekindustrie uh, wel aantrekkelijk is. Zeker, zeker. Um, ja, we, we kunnen nu eindelijk laten zien dat. Uh, dat, dat we meegaan met de tijd en dat je uh, betaalt of dat je, uh, dat je muziek uh, digitaal kan uh, consumeren. En de kwaliteit, de geluidskwaliteit, is die een beetje in orde? Want ik hoor ook wel eens klachten erover. Zeker, zeker. Als je een, een, betaalde, een betaald abonnement neemt, dan uh, is, het, uh, is het hartstikke goed eigenlijk. De gratis variant, daar heb ik ook wel een hoop watermerk hoor. Die, is, uh, die klinkt behoorlijk brak en. Uh, ja, eigenlijk zou, de, zou, de, zou iedereen een betaald abonnement moeten nemen, vind ik. Maar ja, dat is natuurlijk altijd weer de makker van internet... van hoezo zal ik hiervoor gaan betalen... Uh, als je vrij uh, en gratis gewend bent geweest. Ja, klopt. Maar dat is echt een switch die mensen moeten maken. Kijk, niets is gratis in het leven. Hè? Life has no free lunch, uh, zeggen de Amerikanen. En dus moet je ook voor uh, muziek betalen. Ja. En uh, dan is er nog iets wat uh, irritant is... althans wat als uh, irritant wordt ervaren door gebruikers... dat al die reclames erbij... Maar daar ben je vanaf op het moment dat je een uh, betaald abonnement neemt. Oh, die zit alleen op het een model. Ja, ja, nou dan weet u wel op welk model ik zit. Uh, zijn er ja. altijd nog artiesten uh, trouwens die, die, die vinden van... nou, dat moet, ik niet, dat, moet, dat moet ik niet zijn? Ja, tuurlijk zijn die er. En die hebben ook best wel een beetje gelijk als ze zeggen... dat ze, uh, dat ze het geluid slecht vinden. En dat ze niet uh, heel lang heel hard werken om uh, goede muziek te maken. En dat vervolgens die muziek op een uh, abominale kwa kwaliteit wordt afgespeeld en daar kan ik me van alles bij voorstellen. Ja, maar goed, het is misschien wel uh, de toekomst. Um, nou, weet je, om het, te, nou, niet dit te stimuleren, maar gewoon om de muziek te stimuleren, gaan wij ook nog uh, wat uh, muziek draaien. Meneer Rosenbaum, ik dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan, fijne dag. You <middels> So. You just walk on in. variant van binnen zonder te kloppen. Don't knock, Tom Jones was dat. Dat hoort er ook nog even bij. Als politici burgers oproepen om een geweer te pakken en het vuur te openen, dan is er iets aan de hand. Ook in Frankrijk, want daar hebben ze te maken met een wel heel opvallende indringer. Hij woont in het bos en maakt op sommige plekken steeds meer slachtoffers. Grootmoeder, wat heeft een gro gro gro grote ogen? Dat soort. Een waarschuwing vooraf. Ik weet niet of alle honden het leuk vinden. Correspondent Frank Renaud. Je zult maar lekker buiten lopen, in het bos, en dan ineens. Even twijfel je nog, is het een hond? Maar als je het een tweede keer dichterbij hoort, dan weet je het zeker. Het is een wolf, vlakbij in het bos. En dat is helemaal niet zo vreemd in Frankrijk. Want in het hele land lopen hier zo'n 250 wolven in het wild rond. De meeste vind je in de Alpen, langs de grens met Italië. Maar ook in de Pyreneeën, aan de grens met Spanje. En zelfs in de Voguezen in het noorden zijn ze gesignaleerd. En ze zijn gevaarlijk. Want wolven bijten. Niet zozeer in mensen, maar wel in vee. Schapen zijn hun favoriete maaltijd. En daar zijn veel Franse boeren nu boos over. Een boer laat een schaap zien met een enorme hap uit zijn nek waar bloed uitstroomt. Dit kan geen hond gedaan hebben, zegt de boer. Dit is gedaan door een killer. En dat is de wolf. In de eerste zes maanden van dit jaar vielen wolven in totaal 500 keer vee aan. En per aanval worden meestal tientallen schapen gedood. Alleen al in het departement alp maritiem aan de Middellandse Zee... worden gemiddeld vier schapen per dag gedood door wolven. Dat is vervelend voor de boeren, maar het kost ook de overheid geld. Want die geeft een schadevergoeding voor elk schaap dat gedood wordt door een wolf. Jaarlijks betaalt de overheid maar liefst 7 à 8 miljoen euro aan schadevergoedingen. Tijd voor drastische oplossingen. Als een wolf je schaap aanvalt, moet je maar één ding doen. Je geweer pakken en schieten. Dat was het advies van Europarlementariër José Bové van De Groenen, notabene. Maar politici die oproepen om dieren dood te schieten... daar was de dierenbescherming weer boos over. Want de wolf is beschermd. Dat veehouders met een probleem zitten, dat begrijpt de dierenbescherming wel. Maar je moet komen met echte oplossingen en niet met borreltafelpraat... zoals politicus José Bové doet. De dierenbescherming pleit voor betere bescherming van de schapen... en voor het gebruik van honden... Om de dieren te bewaken. Maar deze boer die nam zo'n hond. Le patou est une solution, mais il n'y a aucune solution miracle contre Lou. Le Lou s'habitue à tout. Een waakhond tegen wolven, dat werkt eventjes, maar de wolf is te slim, zegt deze boer. Dès lors où, où le Lou est en groep. Wolven komen bij hen nu samen op de schapen af. Ze lokken de hond dan naar één kant... en laten andere wolven dan aan de andere kant de schaapen aanvallen. En wolven hebben ook nog andere trucjes. Als schapen achter een omheining staan... omsingelen de wolven ze en beginnen dan wild te doen en te huilen. Daar worden de schapen dan zo gestrest van dat ze over het hek springen. Ze denken te ontkomen, maar springen, bij wijze van spreken... recht in de bek van de wolf. In de vogese, in het noordoosten van Frankrijk... is het aantal aanvallen van wolven... in een jaar tijd verviervoudigd, vertelt deze boer. Het lijkt wel of de wolf zich hier echt thuis voelt bij ons. Maar er is hier in de vogese dan ook heel veel bos... en er zijn weinig mensen. Dus de wolvenpopulatie zal wel verder blijven groeien. Spijtig genoeg voor ons boeren. Een wetenschapper zegt nu de oplossing te hebben. Hij rust schapen uit met een apparaatje dat de hartslag van de dieren meet. Als er een wolf in de buurt is, dan wordt het schaap gespannen en loopt zijn hartslag enorm op. Het apparaat merkt dat en laat dan een gas vrijkomen dat de wolf wegjaagt. En dat niet alleen. Het apparaat stuurt ook meteen naar de schaapherder een sms. <telling> Waarna de wolf de benen neemt.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 NOS-journaal. Tientallen doden bij een veldslag in Zuid-Afrika. En Zweden is boos over het politiek asiel voor Assange in Ecuador. Goedemorgen, half negen is het Ik ben op Megens. Rellen bij een platinamijn in Zuid-Afrika hebben aan tientallen mensen het leven gekost. Volgens de minister van politie zijn er zeker dertig doden. Ruzie tussen twee vakbonden liep uit op een veldslag met de politie. Sommige mijnwerkers waren bewapend met speren en kapmessen... Toen de mijnwerkers weigerden hun wapens neer te leggen... begon de politie te schieten. De schietpartij Bloedbad wordt ook overgeleken met, met schietpartijen... tijdens de apartheid, met, met, met Sharpville zelfs... toen uh, in de uh, townships zwarte mensen in opstand kwamen tegen het witte regime. De politie zegt uh, te hebben gehandeld uit zelfverdediging. Op internet zijn inmiddels filmpjes opgedoken van de schietpartij. En daarop is niet te zien of de mijnwerkers de politie hebben aangevallen... voordat die begon te schieten. President Suma is bedroefd over het Bloedbad... Opnieuw een aardbeving in Groningen door de gaswinning in het gebied. Van de stad Groningen tot Delfzijl trilde het met een kracht van 3,4 op de schaal van Richter. Dat was veel meer dan de aardbeving van woensdag. Dat was te merken ook. Het is behoorlijk geweest hier, verschrikkelijk. Ik dacht, onze ramen die vallen naar binnen. Het buffet van de kopjes, ko uh, kopjes en zo. Nou, ik denk, dat het valt dan plat. Het was een enorme lawaai. Het was verschrikkelijk. Het epicentrum lag in de buurt van Loppersum. Op verschillende plaatsen zou schade zijn aan gebouwen. En volgens RTV Noord gingen veel mensen de straat op. Zweden is niet blij met het politiek asiel dat Julian Assange krijgt van Ecuador. De oprichter van Wikileaks zit nu nog in de ambassade van Ecuador in Londen. Hij wil zo voorkomen dat Groot-Brittannië hem uitlevert aan Zweden... waar hij terecht moet staan voor verkrachting. En de Zweedse minister van uh, Buitenlandse Zaken, Carl Bildt... die uh, zegt dat hij dat onacceptabel vindt. Hij zegt ook dat Ecuador uh, ja, probeert om het Zweedse rechtsproces te verstoren. Assange is bang dat Zweden hem na een straf uitlevert aan de Verenigde Staten. Amerika wil hem vervolgen voor het publiceren van geheime documenten. SP-leider Emil Roemer heeft zijn dreiging om een Europese boete... niet te zullen betalen alweer afgezwakt. Over My Dead Body was zijn uitspraak gisteren in het Financieel Dagblad... In Nieuwsuur zei de SP-leider dat we dat niet zo letterlijk moeten nemen. Hij wil alleen betalen in het uiterste geval. Ik heb er een statement mee willen maken. En die statement is hartstikke helder en is hartstikke duidelijk. En daar ga ik voor. Roemer wil voorkomen dat Nederland een boete krijgt. Landen die een begrotingstekort hebben van meer dan 3% moeten gaan betalen aan Brussel. Als Nederland uiteindelijk over de 3% heen gaat... dan zijn er volgens Roemer genoeg mogelijkheden om de boete aan te vechten. Mensen die rottigheid uithalen tijdens het uitgaan of die hulpverleners lastig vallen bij hun werk, worden harder aangepakt. Minister Opstelten wil zijn alcohol- en drugstest laten ondergaan om zijn zwaarder te kunnen straffen. Het is de bedoeling dat dan ook het Openbaar Ministerie op basis van die gegevens kan besluiten tot een uh, vervolging uh, in een strafverhoging. En uiteindelijk zal de rechter daartoe besluiten. Opstelter werkt aan een wet die de test verplicht stelt. Verdachten weigeren nu nog vaak om mee te werken. Als de test verplicht wordt, dan kunnen verdachten ook worden vervolgd voor het weigeren daarvan. Nog één keer werd Turner Epke Zonderland gehuldigd voor zijn gouden Olympische medaille. Heerenveen liep massaal uit voor de huldiging. Zonderland heeft voor sommigen inmiddels een mythische status. Ik vind het een fantastische feest, Juist omdat het uh, zo'n gewone jongen is. Is hij nou eigenlijk voor de rest van zijn leven de held van Heerenveen, Hebke? Oh ja, zeker. Dat blijft uh, heel lang hangen. Kijk maar naar uh, Toe Rijnstra. De huldiging gisteren in Heerenveen. En dan nog dit. Het aantal wespen is deze zomer veel lager dan normaal. En dat komt door het wisselvallige weer van de afgelopen negen maanden. Normaal gesproken zijn er in augustus veel wespen, maar volgens de Wageningen Universiteit zijn er op een aantal plaatsen zelfs 80% minder. Bij bedrijven die nesten weghalen zijn tot nu toe weinig telefoontjes binnengekomen met het verzoek om hulp. Goed nieuws deze augustus maand. Dat was Nieuws Overzicht. Het weerbericht van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken er gedurende ochtend en een deel van de middag wolkenvelden over het land. In het westen zijn de wolkenvelden het dikst in het oosten schijnt de zon er vaker doorheen. Het blijft vrijwel overal droog en vanuit het zuiden komt er later op de dag steeds meer ruimte voor de zon. De wind draait van zuidoost naar zuid en trekt aan tot matig. De maximum temperatuur valt op de meeste plekken pas aan het einde van de middag... en varieert van 23 graden op de wadden tot 28 graden in het zuiden van het land. In de avond klaart het ook in het noorden op en de nacht verloopt overal helder. De temperatuur zakt naar 17 graden en er waait een zwakke tot matige zuidenwind. Ook morgen waait de wind uit het zuiden. De zon schijnt de hele dag ongehinderd en de temperatuur loopt flink op. In het noorden en westen blijft de temperatuur net onder de 30 graden steken. In de rest van het land wordt het 30 tot 32 graden. Ook zondag is het nog zondag en wordt het op veel plekken tropisch warm met 30 graden en meer. Daarna wordt het iets minder warm met af en toe een regen- of onweersbui. De NOS, het Radio 1 Journaal. Kies voor Jezus, Jezus red. In zo'n beetje de helft van Nederland hangen rood-witte posters met deze tekst. Ze bedekken posterzuilen, elektriciteitshuisjes en ook verkiezingsborden. De gemeente Werkendam is er helemaal klaar mee... en legt een dwangsom op voor iedere poster die nu nog wordt opgehangen. De plakker van de Kies voor Jezus posters is Joop van Ooijen. Ook bekend van het omstreden boerderijdak... met in de, op het dakpan de woorden Jezus red. En hij snapt niets van alle ophef. Maar je ziet wat er gebeurt? Kinderspeeldag. Het Kindervrijmarkt zat erop. Het is hetzelfde dorp. Daar praat niemand over. En als ik dan met mijn jezus Red ernaast hang, dan wordt hij er afgescheurd. Lokker Burgemeester Wim de Jong van de gemeente Werkendam aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel posters uh, hangen er eigenlijk bij u in de gemeente? Nou, die zijn niet te tellen. Ja? Die, zijn, uh, die hangen overal op, uh, op viaducten, pilaar, uh, elektriciteitshuisjes. En ook uh, sinds uh, de laatste week op. Uh, de door ons uh, geplaatste verkiezingsborden... waar de posters op moeten hangen voor, uh, voor de, de 12 september. Maar Van Ooyen zegt uh, dat er ook andere posters hangen. Dus niet alleen verkiezingsfolders uh, en, en posters, maar uh, ook andere. Wij hebben als gemeente daarvoor uh, beleid gemaakt. En, uh, een maand of drie geleden zijn we daar ook uh, mee begonnen. Als je beleid maakt, moet je ook handhaven. Want daar gaan de meeste dingen aan lang uh, soms. We hebben de mensen die posters geplakt hebben in onze gemeente, hebben wij dwangsom opgelegd. Dat zijn drie mensen die daarvoor aangeschreven zijn. Vorige week werden wij geconfronteerd met een overvloed aan posters van Jezus Red. Door onze hele gemeente. En trouwens niet alleen wij, maar ook wij zijn benaderd door onze buurgemeente Geert Ruidenberg. Die er ook erg veel last van had. En gezegd, ja hoe gaan we dat nou oppakken? En wij hebben daarvoor de heer Van Ooij in ieder geval niet gebeld. Want die is bij ons niet te plakken. Wij hebben iemand in onze gemeente die, die ook plakt. Dus uh, die hebben wij dus benaderd om te vragen of hij daarmee wilde stoppen. Maar, maar er waren dus ook anderen uh, die dus niet met, met die Jezus Red posters te maken hebben. Ja. En die heeft hij ook benaderd. Ja, daar hangen ook posters van, van, van, van uh, Aqua Best bijvoorbeeld. Hè? Die, die, die hangen er dan even. Nou, wij willen dat niet. Wij zijn een schone, nette gemeente. Wij willen die posters niet op vier palen en transformatorhuisjes. Wij willen dat schoon houden. En zo gauw wij zien dat er dingen gebeuren, dan worden die mensen aangeschreven en wordt het uh, niet weggehaald of gaan. Uh, door dan, dan volgt er een dwangsom. Um, hoe hoog is die dwangsom dan? Wij hebben voor deze actie... Die, uh, de, we hebben eerst gezegd van dat we ook nog niet op de verkiezingsborden mochten. Nou, normaal hang je op, op posters op de verkiezingsborden aan de voorkant. Uh, deze, deze club die hebben de posters aan de voor- en, en aan de achterkant gehangen. Wij hebben gezegd van dat moet u niet doen want die zijn voor andere politieke partijen bestemd. Hè, voor, voor het kiezen. Toen zijn de posters gewijzigd in Jezus Red. Die ze, uh, toen zijn er op de posters de tekst gekomen. Kies voor Jezus. Ja, dat kan natuurlijk ook een verkiezingsposter zijn. Ja, uh, dan mag we wel. gezegd dat, dat, dat, dat als u daarmee verder gaat dan volgt er een dwangste van 100 euro per poster. Die brief die, met die aankondiging hebben wij afgelopen maandag verstuurd. Afgelopen dinsdag is onze buitendienst met, met, met groot materiaal uitgedrokken. We hebben alle borden schoongemaakt, althans de verkiezingsborden. Daar hangen nu, de ene partij is wat vlotter als de ander, de verkiezingsposities komen daar nu langzamerhand op. En wij hebben vanaf de laatste twee, drie dagen niet meer geconstateerd dat er geplakt wordt. Maar ja, we hebben natuurlijk wel de brief uitgedaan dat we de dwangsom gaan, uh, gaan innen. Ja, u houdt het uh, scherp in de gaten, begrijp ja, ik. Maar, maar, maar die creativiteit, uh, kies voor Jezus, dat kan in theorie natuurlijk ook een oproep zijn om op die partijen te stemmen die daar rekening mee houden. Ja, dat, dat, dat, dat zou kunnen, maar het is natuurlijk geen officiële politieke partij... die uh, althans zo ingeschreven staat, die aan de verkiezingen met deel gaat nemen. En uh, kijk, en de geest van de overeenkomst van deze partijen, we weten dat uh, dat, dat geen politieke partij is. En uh, wij willen ze dan in ieder geval uh, niet op de politieke uh, aanplakborden hebben... die wij beschikbaar stellen, maar zeker niet op viaducten, transformaterhuisjes... verkeersborden en waarden ook. Oké, okay, meneer De Jong, de lokale burgemeester Werkendam... moeten in ieder geval wat dat soort posters betreft uh, plakvrij uh, worden gehouden. Ik dank u wel. Dank u wel. Israël wil acht Palestijnse dorpjes op de bezette westelijke Jordaan-oever ontruimen. Ze liggen in de buurt van een militair oefenterrein dat het leger wil uitbreiden. Zo'n 1500 nomadische boeren worden gedwongen naar de stad te verhuizen. Monique van Hoogstraat, onze correspondent, ging kijken in een van deze dorpen, Jinba. Een eindeloos heuvellandschap, een heel rotsachtige grond met veel holen en gotten. Een heel klein beetje groen hier en daar. Ik alleen maar geschikt om schapen en geiten te houden. En daar beneden ligt het uh, dorp. De enige manier waarop je dit dorp kan bereiken, behalve te voet of op een ezel, is met een four-wheel drive of een kilometer lang pad. Niets wat je bij een dorp zou voorstellen. Stoffige vlakte. Hier en daar wat huizen opgetrokken. Huizen is ook een te groot woord. Bouwwerkjes van losse stenen, van zeildoek, wat hout. Alles wat uh, voorhanden is. Zit hier in het huisje. Met vier mannen uit het dorp van Mohammed. Kussens op de grond en verder niets, behalve een televisie. Hij is geboren in de velden. Vroeger trokken ze erop uit. Met name in de Lente trokken ze het hele gebied door tot aan de Dode Zee. En hij is geboren in de velden hier een paar kilometer vandaan. 83 jaar oud is hij. Er is steeds minder land gekomen. Ze zijn steeds verder teruggedrongen op een steeds kleiner stuk land. Omdat een groot deel van het land waar ze vroeger rondtrokken... nu tot Israël behoort. Ze hebben niet zoveel tegen het leger, maar wij zitten hen in de weg. En zij zitten ons in de weg. Vorige week zijn ze door binnengekomen met een man of zeventig... en hebben hier de heleboel overhoop gehaald. Ze moeten weg omdat hier een groot militair oefenterrein is... van het Israëlische leger. Schietgebied 918 waar het leger schietoefeningen houdt. En het leger wil dat gebied uitbreiden... ten koste van acht Palestijnse dorpjes, boerendorpjes. In totaal gaat het om zo'n 1500 mensen die hier weg zouden moeten. Ja, nog We hebben hier uh, schapen en geiten te hoeden in Jatta, Dat is de stad waar ze heen moeten volgens het leger. Daar is geen land, dus uh, we blijven hier... En we zijn al eens eerder weggejaagd en weer terugkomen. In 1985 is dit hele dorp plat gegooid. En zijn ze allemaal weggebracht, afgevoerd naar de stad. Nu ligt er dus in principe besluit dat dit dorp weer ontruimd moet worden. Op dit moment ligt de zaak bij het Hoge Rechtshof. Een van de weinige traditionele huizen die er nog is in dit dorp. Deels ingebouwd in de Rotsen. Met een uh, koepeldak. Hele dikke muren. Met een meter. Mieter? Een meter dikke muren. Maar de meeste van deze huizen zijn neergehaald. Hier is de keuken met een hoop verse tomaten. Groente, fruit. En de voorraad boter uh, voor een heel jaar is omgegooid toen de militairen hier vorige week waren, de Israëlische militairen. Ze kunnen zoveel vernielen als ze willen, zegt ze, maar ik blijf hier. Ze doen maar, ze komen, ze gaan, ze hoort de militaire oefeningen. Ze gaan hun gang maar. Maar ik ga hier niet weg. Zou je ook blijven? 14 jaar, steeds jongen, de jongste generatie. En wil hier ook blijven, en ook boer worden... De boeren hebben een Israëlische advocaat in de arm genomen. Dit najaar doet het Hoge rechtshof uitspraak. Straks boze buren jagen in Dordrecht ouderen van hun terrasje af. John Bakker met de file. Ja, nou, file mag het eigenlijk nog niet eens heten. Het is twee kilometer op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda... tussen knooppunt Kleinpolderplein en knooppunt Terbrechtseplein. Dat is mooi, het is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten... Zullen so, uh, we muziek draaien? Lion in the Morning Sun? So? Yeah? Will and the People? Lying in the Morning Sun Lazy pulling daisies A be past three Lying in the Morning Sun One day I'll get fat And sit in my chair It's a part of you ultieme zomergevoel. Lion in the morning, sun, will and the people. In Groningen is het alweer tien dagen overal theaterfeest. Noorderzon is gisteravond begonnen. Net als het popfestival Noorderslag is het culturele evenement niet getroffen door de bezuinigingen. Jeroen Wieland ging daar naartoe en hij zag daar de openingsvoorstelling en sprak vervolgens met de festivalleiders Femke Eerland en Mark Joman. In de openingsvoorstelling van Fransman Camille Boitel is het een-en-al-chaos. Stort van alles in. Begin van een festival dat overeind blijft in een klimaat van bezuinigingen. In het Groninger plantsoen begint Noorderzon niet alleen met goed weer, maar ook met iets anders zonnigs. Namelijk zonder klagen. Femke Ierland. Nou ja, in ieder geval van mijn kant geen klacht. Nee, jullie kregen namelijk wel subsidie vanwege gebleken culturele kwaliteit, pluriformiteit en ondernemerschap. Ja, dat klopt. Woensdag 1 augustus kwamen de uitslagen van het fonds. Volgens mij waren er 209 aanvragen. En als ik me niet vergis blijven daar maar 70 of 80 van overrent. Dat is natuurlijk een, een vreselijk gegeven. Um, alleen binnen dat gegeven uh, waren wij toch zelf erg blij. Uh, met mooie woorden, een mooie beoordeling. En uh, ja, het voelde toch als een kroon op het werk van 12 jaar eigenlijk aan Noorderzon werken. Een bewijs dat het wel kan... In dit geval in Groningen, ver van de Randstad. Nederland wist dat denk ik ook wel. We kunnen het niet beter, we kunnen het niet slechter, we kunnen het even goed als in de Randstad denk ik. Dat bewijst Eurozone Noorderslag, dat bewijst Noorderzon. Groningen is een jonge stad, het is de jongste stad van Nederland als ik me niet vergis, met meer dan 50.000 studenten. Er is een, een goede worteling voor festivals, voor evenementen mogelijk denk ik in Groningen. We hebben een publiek wat uh, zelf de lat hoog heeft voor, uh, voor voorstellingen. Uh, maar ook een publiek wat in hoge mate participeert op allerlei andere fronten. Dus uh, meer dan 700 vrijwilligers die hun schouders zetten mm -hmm. onder Noorderzon. Uh, de omwonenden van het Noorderplantsoen die, uh, die best wat voor ons willen doen. En, en lokale uh, overheden die uh, ook hun waardering uiten. Niet alleen in subsidie, maar ook in beoordelingen en meewerken met het festival mogelijk maken. resultaat van stug doorzetten. Ook van Mark Jommen, de motor van het artistieke gedeelte. Die nu, ik vertel dat op de radio, wel een heel scherp programma heeft. Met onder andere hate radio. Mark Joomen, dat gaat over niets meer of minder dan de genocide in Rwanda. Een uh, intrigerend verhaal. Uh, Wat beginnen behalve met het feit dat je een microfoon hebt. En ik spreek nu in de microfoon. De kracht van de radio. Een land als Rwanda. Uh, een radiosender, Een genocide. Ik moet het zeggen, het is niet zo heel vaak... dat ik, ik, ik, heb, ik heb een baksteen op mijn kop van een voorstelling. Maar dit was er eentje. Ik heb over Rwanda gelezen. Ja, 1994. Een genocide. It's Africa. Oké, okay, we know it. En dan krijg ik te horen een radiostation die zegt: Oké, okay jongens, ga en get je machetes klaar, want het gaat gebeuren. En hier is de laatste hit van Madonna. Bewijst ook zo'n voorstelling niet, Femke Ierland, dat Noorderzon een festival is dat er toe doet? Zeker. Ook de duisternis. Ja, de rafels, de randen. De, de, de tijd is al heel ver voorbij. Dat festivals alleen werk presenteren... wat met een umbrella en een beetje rosé genoten kan worden. En niet langer dan een uur mag zijn. Dat niet is... alleen lol? Nee, helemaal niet. Nee, nee. Je mag, je mag best een spiegel laten zien. Dat, dat, daar komen mensen ook voor. Theaterfestival Noorderzon. Het ging dus over dat radiostation Radio Milkoulin, Thuis heuvelen destijds in Rwanda. Die de bevolking Ophitste, om tot de meest verschrikkelijke daden te komen. Het is acht minuten voor negen. GroenLinks wil dat energiebedrijven meer stroom gaan produceren op de Noordzee. Dat moet genoeg elektriciteit opleveren voor negen miljoen huishoudens. Lijsterker Jolande Sap lanceert het actieplan vandaag... en dat heet Met de Wind in de Rug. Goedemorgen. Goedemorgen. Bij de Noordzee al? We zijn nog onderweg. We zijn er bijna. <laughs> Hoe ziet het plan eruit? Nou, wij willen dat in 2020 voor 9 miljoen huishoudens uh, stroom met windmolens op zee wordt opgewekt. En daarmee kunnen ook wel zo'n zo 54.000 banen gecreëerd worden. 54.000 banen, dat zijn er nogal ja. wat. Ja, en dat is het, want het bizarre. is... Nederlandse bedrijven hebben veel kunde en kennis hierop in haar. Doen dat nu op een aantal plekken in de wereld, maar niet voor Nederland zelf, omdat wij de wetgeving daar nog niet op hebben aangepast. En wat wij willen dat het dus verandert, is dat die energiesector verplicht wordt om het aandeel duurzame energie wat ze leveren uit wind ook langzaamaan op te voeren. Langzaamaan, wij willen eigenlijk dat dat een stuk sneller gaat dan nu, want Nederland loopt achterop. Ja. En wij willen ook dat de netbeheerder verplicht wordt om ook windmolens op zee aan te sluiten op het net. Want elke kolencentrale moet door hen aangesloten worden op het net, maar bij wind op zee is dat niet. En die ongelijkheid willen we eruit halen. En u wilt 10.000 megawatt daar uh, plaatsen. Dat moeten heel wat molens zijn, want ik begrijp dat de allergrootste molens tegenwoordig een megawatt of 5, 6 uh, zijn. En het is natuurlijk niet niks waar we over praten. De Noordzee, drukgebied, gaat dat lukken? En dat gaat zeker lukken. En uh, er zijn ook wel al uh, plannen genoemd voor die laten zien dat dit kan. Uh, maar wat we wel moeten doen daarvoor, en dat is een laatste belangrijke voorwaarde... is dat we ook echt zorgen dat we de subsidies die we nu nog steeds geven... Uh, aan vervuilende energie, in Nederland zo'n 6 miljard per jaar... gaat nog steeds naar vervuilers, dat we die ombouwen. En dat we, dat, ook, dat we daarmee ook de goede prikkels geven voor die bedrijven. En ombouwen, dat betekent subsidie aan dit soort windmoleninitiatieven. Nou ja, het, het mooie is eigenlijk is er niet eens zoveel subsidie meer nodig. Maar vooral uh, uh, de regels veranderen. Want windenergie en zonne-energie zijn de afgelopen jaren in rap tempo steeds goedkoper geworden. Het belangrijkste wat er eigenlijk moet gebeuren is dat de wettelijke belemmeringen ervan worden afgehaald. En dat die bedrijven en ook de energiesector zelf langjarige zekerheid heeft dat investeren in schone energie, in wind en zon, in de toekomst ook blijft renderen. Ja, dit uh, plan lanceert u vandaag, maar was het niet veel beter geweest omdat bij dat vijfpartijakkoord te, ...op te nemen? Nou ja, dat was, als het aan mij had gelegen, u snapt het... ...dan had het daar zeker ah, in gezeten. Ik, ik, maar ik niet iedereen het is al zover. <laughs> maar uh, ja, dame, dit is wel uh, een plan waar de, een deel van de energiesector zelf ook zeer achter staat. Ik ga ook met een uh, aantal energiebedrijven de zee op vandaag... ...om te kijken naar windmolenparken. En de tijd is echt uh, nu dat Nederland hiermee aan de slag moet. Duitsland en Denemarken nee, lopen ja. al veel meer voorop... Uh, en wij hebben eigenlijk nog steeds maar, wat is het, maar 4% van onze energie uit dit soort bronnen. Dat kan veel beter. Veel plezier vandaag uh, op zee, zou ik dan zeggen. En luister u, even ja. ook naar wat er nu komt. Vraag het Den Haag. De verkiezingen komen eraan. En wat wilt u weten van de lijsttrekker? Stel uw vraag. Of stem op de vraag die u de beste vindt. En wie weet wordt die vraag gesteld door de NOS. Ga naar vraaghetdenhaag.nl vraaghetdenhaag.nl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 Waren die agenten zelf uit eigen beweging langsgekomen of was er iemand die aan het klagen was? Nee, was een wijkbewoner heeft geklaagd, heeft via de gemeentelijke instanties uitgezocht dat er inderdaad geen terrasvergunning aanwezig is voor het zitten buiten bij de graafhorst. En ja, was dus dusdanig verontrust over de situatie dat ze gevraagd heeft om in ieder geval aan de wijkagenten om de APV te handhaven. En had die bewoner er dan last van?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 In de uitverkoop van leuke tafeltjes en stoeltjes kunnen kopen. ga lekker buiten zitten. Ja, en het zijn geen uh, hangouderen, zal ik maar zeggen. Ze veroorzaken nee. geen overlast. Nee nee. Nee, nee, nee, nee, nee. Deze mensen die, die wonen hier zelfstandig. Dus het is ook geen uh, bejaardencentrum of wat dan ook. Het is, uh, ze wonen heel zelfstandig. Wel natuurlijk best veel zorg aan huis. Maar uh, ja, het, uh, het wordt ook gerund door het bestuur van, van vrijwilligers. Dus. Het is gewoon een hele kleine, knusse organisatie en mensen wonen daar met volle tevredenheid. Maar je hebt in ja, Nederland bar, overal een bar. vergunning voor nodig en daar is er weer geen vergunning voor. Maar hoe moet dat nou de komende dagen? Want het wordt nogal lekker weer, uh, een, om ja, niet te zeggen, het wordt het hartstikke heen. Ja, we binnen nou, zover dan, binnen? Uh, we hebben een, uh, ja, uh, wij, uh, Het is. ook een, in het centrum is ook een wijkcentrum gevestigd. En uh, daarin gaan we uh, ja, af en toe maar eens even wat koude lucht erin blazen. En dan gaan we binnen zitten. En moet u niet misschien eventjes langs bij die mevrouw die aan het klaag is geweest? Nou, ik, ik weet dat niet. Want uh, de mevrouw uh, die natuurlijk uh, klaagt... Ja, ...die, die is, een, en dat is ook terecht zo niet uh, kenbaar gemaakt door de politie. Nee, maar dat je met elkaar in gesprek gaat, ik bedoel, zo bedoel ik het, om er toch uit te komen. Dat iedereen ja, maar... kan genieten van het uh, prachtige weer wat er aan komt. Ja, ik zou het heel graag willen, maar dat initiatief moet bij die mevrouw vandaan gaan, uh, komen. En niet, uh, dat, uh, zolang ik niet weet wie er uh, aanstoot aanneemt, kan ik, uh, ja, ik kan de hele wijk afgaan natuurlijk. Ja. En stoelen buiten zetten betekent de politie langs laten komen. Buiten zetten betekent een vorm van een terras... en, en betekent waarschijnlijk uh, handhaving van de APW weer. Dus we gaan het maar op een andere manier oplossen. Nou, ik wens u veel creativiteit uh, toegewenst... en ik hoop dat het uh, niet altijd wordt uh, binnen. Meneer ja, dat Van As, hoop ik ook. dank u wel, uh, dank u wel. Okay, voor het gesprek. Ja, Van As, wel staat voorzitter van de stichting De Gravenhorst. We hebben meer nieuws zo dadelijk na de klok van 9 uur. Onder andere over het opstappen van de chef van de Noorse politie. Ja, verzamelen! Ondanks bezuinigingen blijft Defensie een populaire werkgever. Vroeger had je een baan voor het leven, dat is niet, eh, niet meer zo. Maar je kunt er wel je hele leven lang werken bij Defensie. Maar dan moet je wel eerst je algemene militaire opleiding volgen. Iedereen moet dit doen. 15 weken afzien en uitdaging. Oh my gosh, my Iedereen gaat dan een keer een moment krijgen dat ik gewoon even in de Volgende week in Karo Goedemorgen Nederland van spijkerblauw naar lege groen. Toen ik de kleren kreeg, toen dacht ik van ja, nou zit ik er in. Nou voor elkaar. Een... Linkje. Radio 1. Twee. Het nieuws Drie. van alle kanten. Kroefnoen is terug. Nou, dat ga ik niet aan een grote thuis hangen hoor. Ik heb ook recht op privacy, hè? Ook in het nieuwe televisieseizoen maken Owen Schumacher en Paul Groot weer een satirisch weekoverzicht met actuele sketches, imitaties en parodieën. Het satirische programma Koefnoen. Morgen rond kwart voor tien bij de Avro op Nederland 1